Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zal iets moeten gebeuren om te zorgen dat ziekenhuizen niet overlopen met coronapatiënten. Het kabinet denkt aan nieuwe coronaregels. Welke regels het moeten worden, wil demissionair minister De Jonge nu niet zeggen. Volgens hem moeten er moeilijke keuzes gemaakt worden. Bijvoorbeeld maatregelen voor bepaalde groepen. Het grootste risico om in het ziekenhuis terecht te komen is er ook onder niet-gevaccineerden. Is het dan... Een goed idee om de hele samenleving beperkende maatregelen op te leggen. Of zul je daarin specifieker moeten zijn in de groep die het betreft, in de regio's die het betreft. Daar willen we de komende week voor gebruiken om ons daar goed op te beraden. Het kabinet wacht eerst het OMT-advies af. Dan komt er volgende week dinsdag een persconferentie. Last van een snotneus blijft dan thuis, zeggen bedrijfsartsen. Meer mensen hebben deze periode last van een griepje, zere keel en loopneuzen. En daarom is het volgens de Arbo-diensten verstandig om vanuit huis te werken als je milde klachten hebt. Zo besmet je geen collega's die zich vervolgens moeten laten testen. Misschien mag je in Zeeland binnenkort minder oesters en mosselen van het strand meenemen. Nu mag je nog 10 kilo per persoon rapen, maar als het aan de provincie ligt wordt dit verlaagd naar 2,5 kilo. Voor verschillende vogels zijn de schelpdieren belangrijk voedsel en hoe meer er wordt opgeraapt, hoe minder er voor de vogels overblijft. Leerlingen van een middelbare school in Emmen hoeven vandaag nog niet naar school. Tijdens de herfstvakantie viel een deel van de gevel naar beneden en daarom wordt het gebouw vandaag onderzocht. Kijk, er is een groot stuk naar beneden gekomen, maar ja, er hangen nog meer stukken eventueel los. Dus dat gaan we onderzoeken vandaag. En we gaan kijken of de muren die op dit moment nog volledig intact zijn, of die ook gewoon veilig zijn. De school hoopt dat ze morgen weer de deuren kunnen openen.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 De avondspits is begonnen met een paar korte files op de A4 vanuit Amsterdam, tussen Schiphol en, en Veen, 3 kilometer. Verderop bij Roedevarensveen, nog eens 3 kilometer. Bij elkaar is de vertraging zo'n 10 minuten. En op de N247 van Amsterdam naar Hoorn bij Broek in Waverland, 3 kilometer. Met zo'n 5 tot 10 minuten tijdverlies. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 De muziek bij CFM merk je dat de donkere dagen er weer aan gaan komen. Ja, echt waar, het gaat gebeuren. En wij doen lekker mee inderdaad, op de Songforce Radio met onder meer deze single van Curtis Tigers. Dat was I Wonder Why. I Wonder What we gaan doen in het volgende uur albert Jan. Nou, zo meteen gaan we natuurlijk weer even live schakelen met Haarlem en wel met Jan van der Leden. In zaken dus, uh, het einde van de tweede helft van Edo uh, HFC tegen SV Zandvoort. Voorlopig uh, moeten we het nog doen met een 1-0 e achterstand. Je hebt nog geen berichten ontvangen dat Helemaal het veranderd niks. is of nee. niet. Dus uh, daar gaan we in ieder geval allereerst even naar schakelen. Dus iets later dan, gewend, uh, dan dat je van ons gewend bent, krijgt u natuurlijk pit report. En kijken we even terug uh, naar de twee vrije trainingen die gisteren zijn verleden op het uh, circuit de, van de Americana's.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 Ja. En uh, er staat mij nog steeds een, een, een fragment daarbij eigenlijk. Alleen ik kan niet helemaal plaatsen wie daarbij betrokken waren. Dat dat uh, in die eerste bocht helemaal fout uh, afliep. Kan jij daar nog uh, wat van uh, was, was uh, herinneren? Dat, was het een regen, uh, regen race? Of was het, uh, weet, weet ik niet. Nou, ik denk ja? niet meer wanneer. Maar nee, dat was, dat, uh, nee de, de Max Verstappen zat toch klem Volgens mij was Max erbij betrokken. Maar was dat niet nog in... Uh,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 We uh. veranderen. We hebben echt, echt leuke voetbal. Dus we hebben gevochten als leeuwen. Iedereen, ook die ik wist niet wat je zag. Ja. Die Kim die zat als laatste man te voetballen. Nou, ook iemand uit Amsterdam. Was het nu 20 jaar is, misschien wel jonger. Ja, maar dan wil het ook meteen, meteen ja, niet, niet, lukken. En ja, die jongens doen toch hun stinkende best om het, om het ja, zo maar te zeggen. Ja.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 Dankjewel Jan en een hele fijne fijn weekend en een fijne zaterdagavond. Ja, tot over twee weken. Tot over twee weken. Dankjewel Jan van de Leden vanuit uh, Haarlem, Edo, uh, SV Zandvoort. 3 uh, tegen 0. Het is eventjes niet anders. Aan het begin van dit programma heb ik uh, beloofd... Dat, uh, dat ik nog uh, de nieuwe single van Abba zou draaien, Albert-Jan. Oké. Okay. Abba die uh, kwam uh, meteen uh, na heel veel jaar, 100.000 jaar ongeveer... Uh, kwamen ze met een uh, nieuwe LP met...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 Ik bijna zeggen, wat zou ik ervan zeggen? Maar dat heb ik al gedaan, lekker hè. <laughs> Je hoorde de nieuwe single van uh, Abba en Just Motion. Nou, we gaan een andere plaat rijden. Tabita, Ronnie Flex en Glen Faria. Ook die hebben een nieuwe single. Al van Je vraagt me wat er is gebeurd. Het lijkt alsof ik klaag en zeur. Soms switch ik vaak van mijn humeur Dan ben ik gewoon zo Beter draag je mij op hand For the stand, for the Single van uh, Ronnie Flex en uh, Tabita En uh, Overbodig. ZFM, Race Radio. Pit Report. Pit Report. Ja, albert was uh, even bang dat ik hem uh, vergeten zou. Nee, natuurlijk niet. De Pit Report vergeet ik, uh, vergeet ik nooit, uh, Albert-Jan. Nee, uh, nee, ik zag nee, dat uh, pakje aan viertjes uh, voor je. Ik denk, oh ja, de Pit Report. Nee, dus komt helemaal goed. Daar is je. We kijken even terug naar de twee vrije trainingen die gisteren zijn verreden in Amerika.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 op dat moment. Dus uh, nee, de snelste tijd uh, gisteren dus uh, gezet door Sergio Perez met uh, 1,349, geloof ik. Ja, zoiets. Top. Ja, oké, okay. okay. Zo dadelijk het uh, dier van de week. Het is fantastisch hier. Every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 vicinity. I kwart voor er vijf geworden op deze zaterdagmiddag bij CFM. En dat betekent het gedicht van de dag. Vandaag, ik ga het proberen, on the count. Ik stap in mijn wagen. Ik heb goede zin. Ik laat lekker spoken. Ik rie overal tegen. Drooie stoplicht, dat hoor ik nog net. Geeft zoveel gas, dat ik het remmen vergeet. Alle rotondes...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 Ik kijk in de spiegel, ze komen mij na. Zo God, dezelfde kant duurt als ik ook gooi. Haha, <laughs> ik stroop die mouwen op. Mijn hart pompen, denk dat ik rie op de kop, aan de kant. Lotse maar kom, gas op de plank, ik trap hem door de jorden heen. Lotse maar kom, gas op de plank, ik geef mij morgen smeer. Als eerste vier volks die ben ik zo kwiet. Maar dan ken je die wouden nog niet. Punt me net mieren, ze blijven me kom. Ik schakel terug. Potverdulle me, aan de kant. Nou kom ik pas echt goed op gang. Mijn grote geluk is, ik ben nooit bang. Die opholbrug, die geurt net omhoog. Ze zien me vliegen, als een blad uit de boom. Ik ga wel hoog, maar nooit zoiet. Donnet mijn wagen op de kop, klim op de wal met mijn stuur in de hand.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 Was jij dat echt over uh, Jan? Ja, hè? Jazeker. Ja, joh. Joh. Jij zeker, Joh. Ja, joh. Kist, jij kent je talen. Kist, kist, wel jij kent je talen wel, hè? Oh, ja, dat moet ik. Ja, nou even... ja, ja, even opstarten. Moet <laughs> nog een knopje indrukken. <laughs> Komt hij aan? Stap in die wagen. Ik heb goede zin.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 Ik weet zelf niet waarom. Ik zie een tempo, daar is niemand. Daag ik u, want ik kreeg een van het sirene Ik Je de spiegel, ze komen met Noah. We gaan dezelfde kant uit die ik ook hoor. Alsof maar dat ken ik, want die wou nog niet. Het binnet niet, ze brieven maar komen.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 Met z'n allen, we zijn niet meer te remmen We laten ons niet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 En Gerard Joling, hij ging helemaal los met z'n allen, Fred. Ja. Goedemiddag. Een hele goede Lijkt wel erg op leven. Ja, ja, ja, Leef ja. een beetje, André, uh, André Hazes ja, junior, ja, hè? Een beetje gestolen plaatje, denk ik. Een beetje Ja, een, uh, een beetje, een klein Be beetje. Een klein beetje. <laughs> nou ja, ja, weet je hoe ze daarop reageren? Ze zeggen van ja, het is gewoon een bekende melodielijn... die in heel veel uh, nummers ja, gebruikt ja, wordt. Ja. En dat is ook wel zo, natuurlijk. Dat kom je in uh, heel veel muziek tegen, ja, inderdaad. Ja, zo is het. Nou, Fred. Ja, de, de, de studio zit inmiddels, nou ja, vol is ook overdreven gezegd... <laughs> maar nee, we hebben een paar leuke gasten vanmiddag hier... en die zijn vast en zeker voor jou gekomen. Ja, je, je kan, als je met z'n tweeën bent, dan ben je dubbel. Hè? En als je alleen bent, dan ben je solo. Dus we hebben dubbel solo vandaag hier in de studio. Oké. Okay. En samen hebben ze een single uitgebracht. Samen sterker dan ooit. En uh, straks daarover meer...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 Nou, veel plezier zometeen. Dankjewel. En uh, je gast ook, veel plezier. En uh, wij zijn er morgen weer op. Oh, er... ja, ja, we zijn morgen. super Sunday, hè? Ja, super Sunday. Ja, we hebben de El Clasico. Kijk. El Clasico. Ja, zeker. Barcelona tegen, tegen Real Madrid. Ja, Ajax oh. tegen PSV. Oh, is, is, is dit ook Clasico? <laughs> Ja, vind ik wel. <laughs> nou, vooruit. Wat wordt dat? Voorspelling: PSV is de psv Ja, Ajax, ik ben PSV-aar. Ben, ben PSV dus. Nou. Oh. Uh, ja, PSV gaat winnen natuurlijk. Goed. Ja, maar was het PSV, PSV-ASP. Geen idee. Wie weet het wel? Weet iemand dat is ze, niet? Ze spelen in de goffer.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 Luiten speelt daar geen belangrijke rol. Die speelt daar echt in het middenveld. Ajax PSV. Oh, okay. oh dan is het Ajax. Ajax. <laughs> Lijkt me dus lekker. Ik hou ik het op PSV. Veel plezier Frits. Ja, dankjewel. En wij zien morgen weer. Tot jo. de avond. Bye. Bye. Doei, doei. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle. Da! Grumble.